9 uur. 9 Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de IOD, gaat onderzoek doen naar mogelijk opzettelijke besmettingen met het coronavirus bij nertsehouderijen. Er worden al langere tijd vraagtekens gezet bij coronabesmettingen bij nertse De maatregelen werden strenger, maar de besmettingen namen toe. Op dit moment zijn er nog geen concrete aanwijzingen voor opzet. In Best zorgen loslopende nertsen voor onrust. Bewoners zijn bang dat ze erdoor besmet kunnen raken met corona. Of de nertsen zijn ontsnapt of bewust zijn vrijgelaten uit een nabijgelegen fokkerij is niet duidelijk. De gemeente heeft jagers ingeschakeld om ze te vangen. Er komt nog geen suikertax. dat schrijft staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Met de invoering van een belasting voor ongezonde drankjes zou de consumptie hiervan moeten verminderen. Het doel is om overgewicht en ziektes te voorkomen. Maar Blokhuis schrijft dat de langetermijneffecten voor de gezondheid nog niet goed aantoonbaar zijn. Het leger van Libanon heeft ruim 4,2 ton ammoniumnitraat gevonden bij de ingang van de haven van Beirut... Diezelfde stof ontplofte begin vorige maand in de haven en verwoestte een groot deel van de stad. Bij de ramp kwamen bijna 200 mensen om het leven en raakten duizenden gewond. Het leger zegt dat de stof naar een veilige plek wordt gebracht. De vondst is maar een fractie van de hoeveelheid die vorige maand ontplofte. Toen ging het om meer dan 2700 ton. Het treinverkeer tussen Roermond en Weert ligt tot morgen stil vanwege een aanrijding vanmiddag tussen een vrachtwagen en een trein. Zowel de trein als de vrachtwagen liepen grote schade op. Twee inzittenden van de trein raakten licht gewond. De reizigers zijn door ProRail geëvacueerd. De bergingswerkzaamheden zullen nog de hele avond duren. De NS laat weten dat er tot zeker 11 uur morgenochtend geen treinen rijden tussen Roemond en Weert. Het weer. Vanavond is het bewolkt en zo nu en dan valt er regen. Vannacht krijgt het zuiden nog meer regen en kan het in het noorden opklaren. Het wordt vannacht 15 graden. Morgen is het bewolkt en breekt soms de zon even door. Op een enkele bui na blijft het droog en het wordt dan 19 graden.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 ...alternative indie rockband... Uh, ...gesitueerd tussen Rotterdam en Amsterdam. Uh, daar zitten ze tussenin. En dan denk ik... ...nou, het zou zomaar Den Haag kunnen zijn. Maar goed, uh, ze hebben dat heel uh, subtiel aangepakt. Uh, die jongens zeggen... ...ja, wij hebben een band... ...wij hebben ook wat leuks uh, te vertellen. Niet alleen ik, zei de gek... Uh, uh, ...heb ze opgemerkt... ...maar er zijn er nog een paar wakkere lieden in... Indie en Alternative Land die dat ook hebben opgepikt. En jongens zijn erin geslaagd... want uh, ze zijn bij een aantal radiostations gewoon goed te horen. Something with Oceans, het tweede uur van deze Alternative FM op uh, 3 september. We gaan nog één interview doen straks met uh, Marcel jong van Dayweaver... want uh, dat is de nieuwe band... En uh, stiekem weet ik dat hij een uh, verleden heeft gehad. Maar ik zal het hem nog wel onder zijn neus gaan wrijven. Nou, we gaan uh, Nederlandstalige elektro maar eens uh, weer van stal halen. Net zo lang draaien tot het een hit wordt uh, op de landelijke platform. Hey, Veline met alleen. Let me as I stand, let me as I come, let me as I ga, as I ga, as I ga.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 Het verhaal van Rindam Haakman, denk, van de Polyframes. Dan lijkt dat een beetje op Boris Blank van Yellow. Hij heeft overal uh, had hij muziekjes of weet ik wel wat zitten. Bij uh, Boris Blank waren het meer uh, riedeltjes en sampletjes. Maar bij uh, Rindam Haakman zat er complete muziekstukken in. Maar die moesten er wel op een gegeven moment een beetje verder uitgewerkt worden. Zo werd er op een gegeven moment een band gevormd, de Polyframes. En nu is het zover... Eh, um, Lunacy is de eerste single en de bedoeling is dat er nog veel meer gaat komen. Daarvoor hoorde je Verline met, uh, Natuurlijk, Alleen, het zandvoersblokje met Wendy Moore en daarachter Ruud Howling En Wendy Moore heeft het over Elixir. Serieuze shit, mensen, want het gaat over depressies. like a dark cloud Hovering over cities, making the skies and grey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 I'll be fine ...ook echt met het paard eigenlijk over Sky heen gaan... ...want het liedje is min of meer ontstaan op Sky. De bergen die verdwenen en daar heeft Ruud Houding een liedje over geschreven. Erasing Mountains dat is ook een gelijknamig album wat hij heeft uitgebracht. Komend uit Zandvoort, maar hij is geboren in Alphen als ik het wel heb. Daarvoor hoorde je Wendy Moore ook uit Zandvoort met Elixir... Dan gaan we er nog uh, twee doen. En uh, de eerste die je hoort is de laatste single van Elsa, Birgitta Beckman. We kennen haar uh, van, die, uh, van die sandwich die ze ooit heeft uh, uitgebracht. Uh, een uh, liedje over een sandwich. My uh, favorite sandwich. Iets in die geest. Maar ze heeft ook uh, sinds een week een nieuwe. En die ga je nu horen. En dat nummer dat heet On My Way. En daarachter hoor je de nieuwe van Kafka. En dat uh, nummer dat heet These Are the Nights. Thank you. Als je vette primeurs krijgt Dit is er zo eentje Want Kafka heeft morgen De nieuwe single op de planning staan En wij mogen hem vanavond al lekker draaien Dus dat is altijd heel fijn Nou was er vorige week Een kans op een primeur Ik heb uiteindelijk besloten Om het niet te doen want ik denk, ja, dan moet ik iets gaan uh, verzwijgen. En iets uh, moeilijks gaan lopen doen. En weet ik allemaal wat meer. Uh, ik denk, ik uh, brand mijn handen er niet aan. Uh, overigens, ik moet nog even één ding uh, vertellen. On My Way hoorde je voor Kafka. Dus dat uh, is even het uh, verhaal van vorige week. Ik had, hem, ik had hem kunnen draaien, Marcel. Ik had hem kunnen draaien. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Voor de mensen die denken, wie is Marcel? Marcel Jonjan van Dayweaver. Maar... Ik zeg erbij: in een grijs verleden heeft hij samen met uh, Joris Keizer en uh, Michel van der Putten nog een, uh, een band gehad: Stillwave. Ja, is... dat klopt. Ja, goed hè. <laughs> ja. uh, jullie zijn niet de eerste die uh, een, een naamsverandering met een bestaande bezetting hebben. Want ik weet dat uh, Glasswolf uit Zwolle dat ook uh, gedaan heeft. Uh, die jongens die gingen ooit in het, uh, door het leven als de Aspen Jams. Maar die hebben besloten om ook uh, een, uh, een koerswijziging in te zitten met een andere naam. En ik weet het van de Tiger Pilots. En die heetten tegenwoordig Hoofs, heten die jongens. ook met dezelfde bezetting. En jullie doen het dus eigenlijk ook. Nou, we doen het net anders, denk ik. Ja. Onze bezetting is ook, is ook net gewijzigd. Mm -hmm. Maar dan, uh, ja, in principe Michael en, uh, en Joos en ik, we spelen allemaal de instrumenten. Maar mm -hmm. we hebben ook, uh, ja, ja, een vierde lid. En, en, en die, een spooklid? Is eigenlijk, ja, dat is een spooklid. maar ja. <laughs> die, die, zij, uh, zij is eigenlijk onze inspiratiebron. En dat is uh, iemand die we heel goed kennen. En dat is Ellie Osha. Ja. En uh, die zijn we tegengekomen. En, en we zijn eigenlijk nu muziek gaan maken. En daaruit kwam iets nieuws. En toen dachten we, we gaan, we gaan iets nieuws doen. Ja, en, nou en, verbaast uh, het dat mij eigenlijk... Nieuws. Ja, maar mij verbaast het eigenlijk niks. Want als ik... Nee? Nee, eerlijk gezegd zat het er eigenlijk altijd wel een beetje in. Als je goed luistert naar wat jullie uh, onder die uh, vlag van Stilweef hebben gedaan. Zat het er eigenlijk al in. En ik vind het, eerlijk gezegd... Iets van thuiskomen. Het past jullie veel yeah. veel beter, vind ik. Ja, ben ik rond? Onder... Ah, dat, dat, uh, dat, uh, ik, ik vond het altijd. Ja, het kwam er altijd net niet uit. Dus ik, ik hield het een beetje altijd van dat donkere uh, werk. Uh, dat, uh, dat zat er toch bij jullie altijd in. En nu uh, komen jullie met Dayweaver. En uh, ja, nou kwam het er gewoon veel uh, vele malen beter uit. Dus ik weet niet wat die, uh, wat die dame uh, gedaan heeft, maar uh, heeft ze hier met een toverstokje iets, iets gedaan waardoor jullie. Uh... Ja? ja het blijft een mysterie denk ik wat een mysterie ja ja. Echt, uh, ja het is echt uh, ja het is echt ik denk voor ons is het ook zo'n verschil het, is echt, uh, het, het voelt gewoon goed ja dat, dat uh, geloof ik graag uh, even over, uh, over de, de, de campagne want jullie hebben het eigenlijk een beetje stilgehouden en op het moment ja. in één keer naar buiten zo van wat is de fuck keer. is dit dus uh, zoiets yep. ja nou ja, ik denk, ik denk dat wij, uh, de, meestal als je, als je muziek gaat maken, dan, dan, dan, dan, nou ja, wij zijn artiesten, dus daar ben je gewoon echt volledig mee bezig. En dat vind je hartstikke tof. Mm -hmm. En dan heb je uh, je lied gemaakt, je hebt het opgenomen en dan ga je een ellendig proces in van, van uh, maandenlang zoeken naar, oké, okay, hoe gaan we dit nou uitbrengen? Ja. Yeah. En we dachten, ja, daar werd ik gewoon geen zin meer in. <laughs> <laughs> dat, klink, dat klinkt misschien heel flauw, maar je ja. hebt er echt geen zin meer in. Dus wij dachten, wij willen gewoon muziek maken. En ja. dat gaan we op onze manier doen. Ja. Dus we gaan het anders doen. We gaan gewoon elke maand gaan een track uitbrengen. En elke maand. wat we ook elke maand doen, is elke maand gaan we opnemen. En elke maand gaan we mixen. Elke maand gaan we uh, masteren. Dus het is echt... Dus... Ja, letterlijk Crash of the Press. Ja, dus het album komt ergens in 2021 uit. Want als, uh, als ik zo optel, dan moeten er tien tracks komen. Dus dan wordt het ergens oktober uh, volgend jaar of zoiets. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het er gelijk in ja, Het is eigenlijk een beetje uh, jullie achterban. Hoe heeft hij uh, eigenlijk daarop gereageerd? Want uh, de volgers van jullie, uh, van jullie vorige band, naam... Hè, die hebben dat uh, toch uh, heel duidelijk uh, um, ja, uh, dat, dat, uh, dat zo, zo gedaan, uh, toch? Nou, ik denk, ik denk dat meer mensen misschien het gevoel van thuiskomen hebben. We hebben, we hebben echt, echt hartstikke lieve reacties gehad. En, en echt van, ja, zowel van mensen die ons al kenden onder de oude naam, maar ook gewoon nu echt met het nieuwe ding waar we mee bezig zijn. Met Dayweaver, nieuwe mensen die hier tegenkomen. Dus ja, nog niemand die echt boos geworden is. Niemand die boos, daar kan me, ja, dat, dat, dat lijkt me, dan heb je het goed aangepakt. Dus, want, want jullie vonden het niet kies... Uh, uit het uh, verhaal wat ik uh, van Joris heb begrepen, voor de mensen thuis die denken waar heeft hij het over. Uh, jullie vonden het uh, uh, gepast om in ieder geval de achterban te informeren over jullie uh, ja, over jullie plannen eigenlijk. Ja, dat, dat, dat vonden we wel zo eerlijk. Meer, meer gewoon, ik weet niet, met, met Steelheef waren... Steelheef was echt een underground bandje. Mm -hmm. En dan heb je gewoon ontzettend veel aan alle mensen in Nederland en daarbuiten die iets geven om alternatieve muziek. Iets ja. geven om de Underground, iets geven om, om, om independent music. En en ja, ik, ik vind daar, daar, daar moet je respect voor hebben. Maar ook, ja, ook dank voor hebben. En ja. dat ik denk dat zal altijd onze achterband blijven. Dat, dat zijn de mensen die echt geven om muziek. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat sowieso. Uh, even over het uh, muziekproces zelf. Je liet er al iets over los. Uh, hoe, wat is er nou eigenlijk wezenlijk uh, anders... ten opzichte van het vorige uh, wat jullie uit hebben gebracht? Werken jullie ook anders naar een muziekstuk toe? Of hoe zit dat? Nou, om, ja, dus eigenlijk wel. Hm. Um, Wij we, we, we, we zijn ooit muziek gaan maken echt als een bandje-bandje. Als een dus dan ga je naar de oefenruimte toe... En dan ga je samen ga je, ga je jammen en dan kom je op iets en dan denk je oeh, dat klinkt leuk. En dan ga je dat verder uitbouwen en uitbouwen en uitbouwen en op een gegeven moment is een lied En dat, dat, dat, dat, ja, dat dan bij ons best wel maanden in beslag eigenlijk. Mm -hmm. en, um, en, en, en nu zijn we eigenlijk bezig met, uh, we hebben geen oefenruimte meer. <laughs> dat is een... Geen oefenruimte meer? Dus wat we echt doen is, we komen bij elkaar en, en gewoon thuis bij elkaar en dan gaan we iets uitdenken. Ja. En dan gaan we het, gaan we het zelf opnemen. Dus we, we doen de opname zelf. En dan gaan we met, uh, met, met twee producers. Ofwel Ivan uh, Lego of uh, Juliaan Zielke. Gaan we met hun ziet, zitten om het, uh, om het verder uit te werken. En uiteindelijk uit te brengen. Ja, uh, nou weet ik. Het klinkt het proces. Ja, nou weet ik dat uh, Juriaan Zielke. Dat is een magier in uh, dat opzicht. Uh, die is ja. heel handig met uh, geluid. Uh, wat, wat voegt hij toe? Ja, hij heeft. Uh, <laughs> ik denk zijn. Uh, hoe zeg ik dat netjes? Zijn. Uh, uh, screw-everything-attitude. Hij, hij, hij geeft alleen maar omdat iets vet klinkt. Mm. Niet om de regels. Mm -hmm. En ik, ik denk dat wat, wat, wat helpt... is dat als wij, wij met z'n vieren dan... Uh, bij elkaar gaan zitten... en dan komen we ergens mee... maar het is dan wel fijn... dat hij daarna nog zijn blik erop werkt. Ja. Want, dan, want, want dan heeft hij gewoon heel vaak... iets goeds te zeggen over dat nummer. Dat er misschien net iets beter kan, of dat hij denkt van... hé, hey, kunnen jullie dit niet anders doen? En als je, als je zo lang met elkaar bezig bent... aan liedjes zie je vaak ook wel... door de bomen het bos niet meer. nee dus dat is altijd anders. Ja, uh, zijn jullie eigenlijk uh, net zo creatief... Uh, als uh, bijvoorbeeld uh, een band... Uh, een illustere band van uh, Marnix, Dorrestein... en consorte Chris Kok... Uh, Ubrich, die in 2012 ooit nog eens een keer... de grote prijs van Nederland bij de bands uh, hebben gewonnen? Of zie ik dat uh, anders? Die, die waren ik, ik, mag echt, uh... <laughs> ik mag het hopen, maar we gaan het zien denk ik. Ja. We hebben pas één nummer uit, dus ja. uh, de rest moet nog komen. Nou, als dat uh, al maatgevend is uh, voor de rest, dan uh, teken ik er uh, blind voor. Uh, ik, ik heb alleen één vraag: als je dus uh, de volgende keer weer een single uitgeeft op een vrijdag, geef hem dan even ook weg op een donderdagavond, hè? Want wij zitten op donderdag en die muzikanten die gooien dat elke keer op een vrijdag. Dus daar zijn wij altijd een week. Uh, moeten we dan gaan zitten wachten? Wil jij zo vriendelijk zijn om de volgende? ...gewoon lekker aan ons te geven een dag van tevoren. Zou je stiekem een linkje sturen. Stiekem. Stiekem een linkje. Nou, dat, dat, dat, dat ja, nou ja, goed. Het maakt niet uit als ik maar een audio heb en ik kan het draaien. Dan vind ik het niet erg. En ik ben zo integer genoeg om het niet een week van tevoren te gaan zitten draaien. Zo, zo werkt het bij mij ook weer niet. Maar goed, zijn er nog misschien hele kleine optredens in de planning... Nee, dus ook met, met alles rondom corona en alles daaromheen. Hm. Voor ons is het nu echt, we gaan nu echt elke maand gewoon ervoor zorgen dat we muziek uit hebben. Ja. En dan gaan we knallen. Dus dan gaan we ook op een gegeven moment live. Maar ik, ik heb, we hebben nog niks uh, gepland staan nu. Dus dat komt nog. Dat komt nog. Ja. Smeer je dat? Ja, ik beloof het. Het ja, is een mooi, is een mooi uh, bruggetje naar, uh, naar de single eigenlijk, hè? Want uh, dat is het. Uh... <laughs> Lekker gedaan. <laughs> ja, goed gedaan, ook. Hè. Hier is die Davey Weaver met Swear. It's to see the future when you stop krijgt het uh, zo zwaar voor je kiezen dat je denkt oh hey, hey de plaat is er alweer. Maar goed, uh, dit was uh, Leuna met uh, Cold Case. Daarvoor Dayweaver met Swear. Nou, het stevige werk is uh, weer begonnen. Stormy Winner van Charmer's High. Nou, daar hebben we al wat uh, van meegekregen vandaag, want er stond ook nog een stevig briesje, moet ik zeggen. My courage and walked up on you. There was nothing that you wouldn't do. And all that madness made you sad. For ones you've got listened to, and all that sadness made you mad. You had nowhere to run to. night tide. This is a song for the sunrise And no goodbyes It all happened a summer long time ago When I first saw you, you were always alone. You took your courage and walked upon me. There was nothing more you could be. Cause all the madness made me sad. For once I've been listened to. And all the sadness made me mad. Now you're the one to run to This is a song for the night time voor de Night tide. Daarvoor Von Vizenne Park van de Bohems. En daarvoor Charmless Eye en Stormy Weather. We hebben er nog eentje. En dat is uh, dan uh, de laatste. En dan gaan we met uh, Country en Western met Nashville Radio verder. En die laatste is van Noah Lorin. Van haar laatste EP Colin Street. En volgende week ben ik er weer. Met nog een aflevering Alternative FM. Ik zeg dag, dit is Bino. I just wanna be with me right now. I just wanna be with. my vibe is on